Songs about the rain. I found you. I couldn't find words to explain how you. Be my beautiful distraction One part sweetness Two parts passion Every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 Dan gaan we nu naar het volgende nummer. Dat is van Tommy Emanuel en het heet Angelina.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 Moore begon al op jonge op le leeftijd met optreden en was daardoor als tiener al beroemd in zijn woonplaats Belfast Wel en omgeving. Gary Moore is overleden in een hotel in Spanje waar hij op vakantie was. Hij is 58 jaar geworden.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 Uit verder onderzoek bleek dat de pol onderweg ook een rotsblok, een boom en mogelijk ook nog een ander gebouw heeft geraakt. Zijn rijbewijs is meteen afgenomen. Het weer vannacht minder wind, morgen opnieuw.